Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NMSO 3. Ook de kinderombudsvrouw zegt doe de middelbare scholen open. Ze komt op voor de belangen van kinderen en roept het kabinet op... om de middelbare scholen vanaf 1 maart weer open te doen. Want nog langer dicht kan eigenlijk niet. We moeten nu kijken hoe dat veilig kan. Maar dat de kinderen weer naar school moeten, dat ze structuur nodig hebben... dat ze veiligheid nodig hebben, maar ook gewoon weer een levensritme. Ja, dat is evident. Vanochtend protesteerden middelbare scholieren ook voor de deur van de Tweede Kamer. Ik sta hier omdat er meer geluisterd... Het worden naar de signalen die er komen over het slechte welzijn van de scholieren en van de studenten en van de jongeren over het algemeen. En dat er echt iets moet gedaan worden, want zo gaat het niet langer. Veel jonge mensen met een beperking zijn erop op achterhuis gegaan. Als ze werken wordt hun salaris aangevuld met een uitkering. Op 1 januari zijn de regels veranderd en sindsdien krijgen veel mensen ineens minder geld, zegt collega Anna Pruis. De afgelopen weken hebben tienduizenden waaijongers een brief gekregen met het bedrag dat ze dit jaar krijgen. En dat viel dus soms echt heel erg tegen. Eén iemand krijgt zelfs bijna 400 euro per maand minder. Het kabinet had beloofd dat niemand erop achteruit zou gaan. Gaat nu uitzoeken waarom het toch gebeurt. In de haven van Rotterdam is een lading koffie onderschept... waar je wel een heel heftige energiekick van zou krijgen. Tussen de bonen uit Brazilië zat dik 1300 kilo kook verstopt... met een waarde van 100 miljoen euro. Het spul was op weg naar een bedrijf in Nunspeet. De politie denkt niet dat ze daarvan de kook afwisten. En goed nieuws als je nog een kaal hoekje in je tuin hebt. De kans is groot dat je gratis een perenboompje kunt scoren. Kwekers in ons land hebben er duizenden liggen, bedoeld voor de export... maar door corona en politieke ruzie met Rusland blijven ze ermee zitten. De afgelopen zomer gebeurde dat ook al, onder meer bij Eindhoven. Ja, top. Ik ging eigenlijk voor 50. Dat is niet gelukt, maar oké. Okay. Er waren heel veel mensen in de buurt en op Facebook die in Eindhoven ook een boompje wilden. Ik heb er drie of zo, vier, vijf. Volgens RTV Oost liggen er nu zo'n 125.000 boompjes in ons land te wachten op een plekje in de grond. Het weer, veel bewolking en misschien een spatje regen. Al kan de zon er soms ook even tussendoor komen. Vanmiddag wordt 6 tot 12 graden. Morgen kan het 13 graden worden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A10 watergasmeerrichting meer, meer. Een te hoge vrachtwagen bij de Koentunnel. Een buis van de Koentunnel is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Okay, I realize now That everything that I did was wrong Okay, I realize now Some things are better off said than done Okay, I realize now That maybe I'm not ready for love Okay, I realize now I finished just before we begun I'm done about why, I even trust that you shit on surprise. I'm walking away from you, it's about time, I want you to walk out and walk out of my life, and you, yeah you, you stay on my mind way more than I would lie for you, and hey you, yeah you, the reason I can't find no love, don't wanna find no one, cause I'm done.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 With my snare wrap you in my coils They'll tie me in a thousand knots Just watch me unfold Hypnotize you with my stare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 I'm Yeah. <laughs>